Dank aan de eeuwige, breng dank aan de heilige zongen we. Voor wat hij heeft gedaan. En nu is het ook wel zo. Nu zijn we ook dankbaar voor wat hij heeft gedaan. Jezus is naar de aarde gekomen. Hij heeft zichzelf zijn leven gegeven voor ons. En hij is opgestaan. En hij heeft de heilige geest gezonden. Het was de vervulling van Pesach, Jom Habikurim en Shavuot. Hij heeft de voorjaarsfeesten heeft hij vervuld ten dele. Ik denk dat er nog meer te vervullen van is. Maar dat heeft hij gedaan. Weet je, ik had een beetje de neiging toen ik dat liedje zong vanmorgen andere woorden neer te zetten. Breng dank aan de eeuwige voor wat hij gaat doen. En daar kijken we naar uit met louwhuite feest, wat hij gaat doen. Want het is niet alleen iets dat hij heeft gedaan, maar hij gaat ook iets doen. We zien uit naar wat hij gaat doen. In de Openbaring lezen we over de oogst, de gerste oogst en de wijnoogst. Moet u maar eens lezen als je terugkomt. het is ook iets wat hij gaat doen. Hij gaat oogsten En dan gaat hij die druiven persen. Maar dit is waar het, waar het om gaat. En dit is ook de titel van mijn preek. We zijn overgeleverd aan God. Overgeleverd aan God. Ik denk ook dat dit het enige plaatje is wat we erbij hebben en waar we mee gaan werken vanmorgen. Als we zijn overgeleverd aan God, hoe begint dat dan? En waar gaat dat heen? En dat is precies wat we met de najaarsfeesten overdenken. Iets wat hij gaat doen. Niet wat hij heeft gedaan, maar wat hij gaat doen. Want Yeshua gaat het voltooien. En hoe begint dat? En waar gaat dat heen? Nou, dat begint met een, een stelletje armoedzaaiers. Die zijn uit Egypte ontsnapt. Een slavenbestaan hadden ze achter hun rug. Ze konden stenen bakken en stenen bouwen. Maar uh, u denkt misschien dat dat Mozes is. Maar ik denk het niet hoor. Want uh, Mozes, die had aan het hof leren zwaardvechten. Die is ergens achter in de kamp, die houdt de rovers weg. Maar de rest van het volk kon dat niet. Dat waren maar slaven. Want je weet maar niet wat je overkomt in de woestijn. Dat is eng. En het eerste feest van de najaarsfeest is... Um, ...Yom Teruwa, de dag van het geschal. Dat begint dus met een shofar uh, Of een bazuin, een trompet. En het eerste jaar lazen we daar... Uh, ...in de driejaarlijkse cyclus een stukje over uit uh, Genesis 31... Ik lees daar één vers uit, Genesis 31 vers 3. Toen zei Jaweh tegen Jacob. Hij was toen bij Laban. Twintig jaar had hij ook in slavernij gezeten. Nou, slavernij. Hij was een knecht en ja, hij moest luisteren naar Laban. Daar kwam het wel op neer. Zijn loon was wat over, over onderhandeld. En het was allemaal maar net aan goed gekomen. Maar hij was een groot gezin geworden. En nu was Laban ver weg. Nu kon hij geroepen worden om terug te gaan. Keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. Dat is de roep van de shofar. Die klinkt ook op Jom Teruwa. De dag van het geschal. Keer terug naar je vaderen en naar je familiekring. Dat doet mij denken aan een vers. Helemaal aan het eind van de tanach. Of tenminste volgens onze indelingen volgens de indeling die in het Oude Testament staat. De laatste versie. In Malachi 4, vers 4. Denk aan de Torah van Mozes, mijn dienaar... die ik hem geboden heb... op hoor heb voor heel Israël... aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia... voordat de dag van Yahweh komt. Die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders... tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen... tot hun vaders omdat ik niet zou komen en de aarde met de band zal slaan. Het terugbrengen van het hart van de zonen tot het hart van de vaders. Dat is eigenlijk waarmee Jacob geroepen wordt om uit slavernij weg te trekken. En zij ook, ze moeten terug naar het land van hun vaders, het beloofde land. En die roep die klinkt al wereldwijd. Die shofar die schalt... De afgelopen honderd jaar hebben we de Messiaanse beweging zien ontstaan. We zijn er allemaal deel van. We vieren de feesten, we blazen de shofar En wereldwijd zijn er gemeentes, groepen, bijbelstudiegroepjes die zo'n uh, Lulaf afnemen. En die daar dan uh, ja, wat mee gaan zitten spelen. Dat is een, uh, een nieuwe beweging. Om iets te gaan doen met wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt neem takken van die en die boom en... Uh, een bedrijf daar vreugde mee. Nou, dat kunnen we het wel. Maar ja, dat is heel ingewikkeld hoor voor Calvinistische mensen. Want dat zijn we niet zo gewend. Maar goed, we beginnen eraan. We, we hebben niet zoveel... Ja, we kunnen stenen, schouwen, bakken en metselen. Hè? Die uh, benden. Het begint ergens. We zijn allemaal mensen met een achtergrond. En we verheugen ons in het woord van Adonai. In de roepende stem van de Shafar. Die klinkt vandaag de dag. De harten van de kinderen worden bij de harten van de vaders gebracht. De vader Abraham, Isaac en Jacob. We worden opnieuw herinnerd aan die roep. Leg lega, kreeg Abraham te horen. Ga uit. Op zoek naar het beloofde land. De wereld ziet daar natuurlijk ook wat van. Als wij die roep. Meemaken, ik was uh, die loofhut aan het bouwen en ik woon nu een half jaar in Vlist. En ja, ze hebben wel wat gezien, maar dan moet je toch goed kijken als je wil zien of iemand uh, Shabbat viert. Maar nu, uh, nu weten ze het allemaal hoor, in Vlist. Het is een gat van 600 mensen. En nu liep ik dus met een berg takken door het dorp <laughs> om een loofhut te bouwen. Ja, en dat is toch midden in zo'n kern. En ja, dan val je wel op hoor. Dus ja, dan wordt het ineens zichtbaar dat je gehoog geeft aan die roep om je weer terug te gaan naar de wortels de Hebreeuwse wortels van je bestaan de belofte van God van het beloofde land wat krijgt de wereld te horen nou, daar zegt de Bijbel ook wat over toen Mozes naar de wereld ging, naar Farao, toen zei hij, luister uh, God roept zijn volk dus dat betekent ook wat voor jou laat het volk gaan zodat zij en wat komt er dan een feest gaan vieren. Een feest gaan vieren. Laat mijn volk gaan, zodat ik met hen een feest kan vieren. Dat is wat anders dan de... vroeger heb ik ooit het evangelie gehoord. En dan zei iemand tegen mij, weet je wel dat je zondig bent? Moet je je van bekeren? Ja, dat is ook waar, maar laat mijn volk gaan om een feest te vieren feest te vieren als God ons roept dan wil hij niet een gespannen verhouding hij wil ons een feest laten vieren hij wil met ons in zo'n hutje feest vieren en dan gaan we dus de woestijn in we zijn ontsnapt aan de slavernij en dan gaan we op weg en dan blijven we niet zo we blijven geen ongeorganiseerde bende want we worden onderwezen door Gods geest in zijn liefde hij brengt ons naar het bittere water en dat wordt dan zoet water. En dan komen we in Elim en zo gaat heel die woestijnrijf verder. En uiteindelijk op de berg Horeb leren we dingen uit Gods hart, Gods vaderhart. Hij zegt dit is wat ik bestemd heb voor jou als mens. Hierin mag je groeien, in de vrijheid die ik jou geven wil. En wat gebeurt er dan? Nou, dan worden de stieren geslacht... Een aantal jonge mannen aan de voet van de berg die slachten een stel stieren. Het vlees wordt bereid. Gaat allemaal de bergflank op. Zeventig oudsten van het volk gaan op die bergflank zitten bij de tafels en die gaan feestvieren. Feestvieren met God. En wat gebeurt er? Die donkere grote wolk op de berg, waarin het vuur schittert, die gaat een beetje open. En de zeventig oudsten, uh, die zien God. Die zien iets van God. Ze vieren feest met God in de woestijn. Wauw. Dus het begint met een roep om feest te vieren. Een roep om je terug te laten verbinden met waar je vandaan komt. Terug naar het land van je vader. Dat is ook zoiets. Het land. Hoe kunnen we nou terugkeren naar het land? Ik bedoel, het land doet het toch niet toe? We zijn geroepen naar een hemelsvaderland, toch? Gelukkig, iemand die me weer spreekt. Wij als mens zijn geschapen van de aarde. God nam de aarde en hij vormde daaruit de mens. Dat betekent dat de mens en de aarde met elkaar verklonken horen te zijn. God deed dat niet voor niets. God heeft aarde genomen om mens te zijn. En nu zou hij de mens wegnemen naar een hemelsvaderland zonder dat de aarde nog wat er doet? Dat klopt niet, Het gaat tegen zijn scheppingsorde in. God gaat de aarde herscheppen, zoals hij de mens gaat herscheppen. En mens en aarde zullen met elkaar verzoend worden, bij elkaar komen. En de, de aarde die zal volledig anders worden, de hemel zal neerdalen op aarde. Dat is waar we naar op weg zijn. We zijn op weg naar het land, naar de aarde. Terug naar een manier om ja, met de schepping te leven die God ons gegeven heeft en die Jij gaat geven. Van wat hij gaat doen. En hoe ziet dat er dan uit? We hebben het gelezen in de parasha vanmorgen. Ik wil het nog een keer doen. Kijk daar naar Yahweh, jullie God, de Heer van de hemelen die vanuit de hoogste hemel zal neerdalen in het beloofde land, bij jullie. Dan zal hij alles wat in de hemel is zichtbaar maken in jullie leven. En hoe meer je daarvan ziet, des te onbegrijpelijker het wordt dat deze God zich in grote liefde aan jullie, naar jullie en jullie vaders heeft uitgestrekt. Naar nou, dat zootje ongeregeld. Naar ons. Maar wij zijn overgeleefd aan hem we hebben de chauffeur gehoord en we gaan we willen ons verbinden met onze wortels met de roeping die God voor de mens heeft bestemd we willen ons als zonen en dochters verbinden met onze vaderen we willen op weg gaan net als Abraham, niet wetend waar we heen gaan we willen de worsteling aangaan zoals Jacob Jacob die ging op weg maar die had de hele tijd wroeging want toen moest hij zijn broer onder ogen komen dat is een worsteling het is soms een worsteling om onderweg te zijn. Een worsteling. Maar we gaan op weg. Omdat we feest vieren met hem. En omdat hij voor ons is. Omdat we zien naar hem. kijken naar hem. Jawe. En hoe ziet dat eruit? Waar zijn we dan naar op weg? We wil eerst een stukje uit uh, Zacharia lezen. Zacharia is natuurlijk de profeet die uh, belooft dat het loofhuttefeest over heel de wereld zal gevierd worden. In Zachariah 14, vers 13. Op die dag zal het geschieden dat er een grote door de Yahweh bewerkte verwarring onder hen zal ontstaan, zodat ze elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle volken rondom verzameld wordt. Geld, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden... En zo zal de plaag die de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en de dieren die zich in die lege kampen bevinden zal treffen, dezelfde zijn als die plaag. Een tijd van grote verwarring zal er zijn aan het einde. Een grote verwarring, strijd om Juda en Jeruzalem. Nou, we leven wel in een tijd van grote verwarring, daar herkennen we ons wel in. Niemand weet wat waarheid is. Ja, God die bestaat nauwelijks nog in het besef van de mensen. En er is veel strijd om Juda en Jeruzalem. Maar dan zal het geschieden... dat God zal ingrijpen... en het zal geschieden dat alle overgeblevenen van alle heidevolken... die tegen Jeruzalem zijn opgerukt van jaar tot jaar zullen opgaan... om zich neer te buigen voor de koning... Jawe van de legermachten, en om het loofhutfeest te vieren. Hoe kan er nou zo'n grote verwarring zijn... dat het omgedraaid wordt... En dat mensen een feest gaan vieren, dat ze feest gaan vieren. Dat ze gaan horen naar die stem, naar de shofar die ze terugroept. Terug naar de wortels van ons geloof, terug naar de aarde, terug naar het land. Terug naar onze vaders. Ineens zullen de volken het zien. En dat vind ik mooi aan die lulaf, als we die naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Ja, eigenlijk buiven. Om te laten zien, alle volkeren over heel de wereld zijn erbij betrokken. Alle volkeren. En we leven nu in een tijd dat alle volkeren een soort, ja, een soort dorp vormen. Iedereen is ja, min of meer uh, een groot veld van ja, een grote dorp eigenlijk. De hele wereld, dat gaat helemaal nergens over. Niemand weet meer waar de macht is. We zijn een stelletje ongeregeld. Zelfs als je kijkt met... Wie zijn ogen dan ook. Waar gaat het nog om in de wereld? Migratiestomen, vluchtelingen. Waar naartoe? Ja, weten wij veel. Naar de verzorgingsstaat. daar is geld. Maar de wereld is verward. Waar gaat het heen? Nou, hierheen. God gaat ingrijpen en iets van de hemel openbaren. Zijn zoon, Yeshua, die opgestaan is. Hij zal komen. Hij is, wat mij betreft, lang genoeg in de hemel gebleven. En het zal gebeuren dat al die volken. Zullen die stem gaan horen als Yeshua terugkomt en zijn rijk vestigt op de aarde? Zullen al die volkeren die stem horen en geroepen worden naar het feest? Het feest! Dus er, kom, er komen geen missionarissen om te zeggen hoe zonnig ze zijn. Nee, kom feest vieren! En als het niet gaat, ja, dan heb je wel een slechte oogst, want er zal geen regen vallen. Maar ja, goed, dat is dan de keuze die je zelf maakt. Maar het is niet zo dat er dan gelijk een leger op zit om. Hè, Nee, zo is God niet. God roept ons allemaal tot het feest. Hij heeft alle mensen geschapen. Alle volkeren zijn geroepen. En we mogen vandaag al iets van die shofar laten klinken. Het laten schallen. Telkens als we feest vieren samen. Op weg naar het beloofde land. Het zal gebeuren. En deze week lezen we dan uit Deuteronomium. En daar is Mozes aan het preken. Aan het preken aan de grens van het beloofde land. Ze hebben heel die reis achter zich gehad. En uh, daar staan ze dan, aan de grenzen van het beloofde land. En Mozes zegt deze, deze woorden. Kijk daar naar ja, bij jullie God, de Heer van de hemelen. Die vanuit de hoogste hemel zal neerdalen in het beloofde land bij jullie. Dan zal hij alles wat in de hemel is zichtbaar maken in jullie leven. Hoe meer je daarvan ziet is het onbegrijpelijker het woord dat deze God zich in grote liefde naar jullie vaders heeft uitgestrekt. Dat hij hen uitkoos en al hun kinderen tot in alle geslachten die na hen zouden komen. Nou, als hij dat gaat doen, als dat voor ons ogen is, hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat is begonnen eigenlijk, die openbaring in Genesis 2, vers 8. Ook planten ja bij God, een hof, een tuin in Eden. En sommige mensen denken dat dat een plaatsnaam is, Eden. Maar er staat in het Hebreeuws Beeden in het oosten, Mekedem, Beeden, Mikedem. Me en in Eden, dat heeft in het Hebreeuws de vertaling van verrukking. Een verrukkelijke plaats. Een tuin van verrukking. En ja, dat is eigenlijk een heel intieme plaats. Een plaats waar je geniet van het samen zijn. Waar je samen tot, tot je doel kunt komen. En het, in het hooglied wordt die plaats ook bezongen. Een ommuurde tuin. Waarbinnen alles is buitengesloten. alle strijd en worsteling en pijn en moeite. Waarbinnen je samen tot een ontmoeting komt. Die intiem is. Die verrukkelijk is. Die vreugde brengt. En dat is wat voor onze ogen staat. Wat er voor ons staat in de geschiedenis. Wat er gaat gebeuren. Als God komt... En de mens thuisbrengt bij hem. En het kwaad buitensluit, de ellende, slavernij, de moeilijkheden. Om hem te ontmoeten in verrukking. En dan staat er in het oosten. Ook planten, ja, waar God een hof in verrukking in het oosten, mikedem. Maar mikedem betekent niet in het oosten, maar... Het voorzet zo mi in het, Hebraïus, het komt, Dan betekent dat het ergens vandaan komt. Nu waar komt die tuin vandaan? Die tuin. Waar God en mens elkaar zullen ontmoeten. Zoals we eigenlijk bestemd zijn om hem te ontmoeten. Waar komt dat vandaan? Mi kedem. Uit het oosten. Maar het Hebreeuws heeft meerdere betekenissen. Dat weet u vast wel. En uh, kedem betekent ook... Voor het begin van de tijd. Voor het begin van de tijd. Voordat er iets geschapen is. Voordat er iets was. Iets bestond. Nou en wat was er voordat er iets geschapen was? Toen was alleen God er. Dus de tuin, die komt uit God zelf. Vanuit, voor het begin van de tijd. Voor het begin van de tijd. Als hij zijn schepping brengt, zijn herschepping zoals hij het wil hebben, dan komt er een tuin van verrukking die rechtstreeks uit zijn hart komt. En daar willen de mensen in thuis brengen. In zijn hart eigenlijk. En dan staat er in vers 15, En ja, God nam die mens en zette hem in de hof van Ede, om die te bewerken en te onderhouden. Nou, daar klopt niet zoveel van, van die vertaling. Yahweh, God nam de mens en zette hem in de hof, staat hier. Maar dat staat in het Hebreeuws het woordje nach. En nach kent u misschien van noach, dus hetzelfde woordje eigenlijk. Dat heeft niks met zetten te maken, of plaatsen, of... Nee. Jawe God nam de mens en noach betekent rust, of troost, of comfort. Als je daar een werkwoord van maakt, dat kan in het Nederlands niet, maar dan krijg je zoiets als... Ja, ben nam de mens en hij rustte hem in de tuin van Ede. Daar is rust. Rust. Comfort. Daar is troost. Als wij door de woestijnreis gegaan zijn, en we kunnen daarover lezen in Exodus en in de Torah en, en zo... Dan is er aan het einde een, een, een eindstation, een plaats waar we thuis komen bij hem. En waar we rust zullen vinden. Shabbat, Shabbatsrust. Waar we werkelijk zullen vieren. Werkelijk met hem in ontmoeting zullen komen. Samen met hem zullen leven. Is hij het niet waard? Als we hem zien, als we hem voor ons stellen. Zijn we daar naar op weg? En dat is loofhuttefeest. Als je loofhuttefeest viert, dan moet je eigenlijk voorbij Jom Kippur zijn. En daarom is er ook die grote verzoendag. Voordat het loofhuttefeest komt. Want soms dan komen we op loofhuttefeest en dan denken we, hé, hey, dit is nieuw voor ons, waar gaat dit over? En dan gaan we lezen in de Bijbel. En dan worden we eigenlijk een beetje verdrietig. Dat, gebeurde, dat overkwam het volk Israël. Toen zij dus op weg waren naar het herstel vanuit de Babylonische ballingschap. Met Ezra. Kwamen zij in het beloofde land, gingen ze Huttefeest vieren. En toen ging het woord open. En toen werden ze een beetje verdrietig. Dat ging niet goed. Want het woord liet hen zien dat ze een beetje afgeweken waren van de weg van God. Daar werden ze verdrietig van. Maar dat was niet goed, zei Ezra. Jullie moeten vandaag niet verdrietig zijn. We moeten vreugdevol zijn. We moeten vieren. Feest vieren. Want God heeft ons geroepen vanuit Egypte, uit de slavernij, om feest te vieren. Om verheugd te zijn. Hoe kunnen wij nou tot een ontmoeting komen met God? Als we blijven hangen in verdriet. En daarom is Yom Kippur voorloven te feest gegeven. Zodat we ons leven aan hem kunnen onderwerpen. Aan het licht van zijn woord kunnen blootstellen. De worsteling aan kunnen gaan eigenlijk. Van het zien dat, dat hij God is. En dat wij eigenlijk aan hem overgeleverd zijn. Dat wij ons aan hem kunnen uitleveren. Ons aan hem kunnen overgeven. Toewijden. En dan, als we de Yom Kippur voorbij zijn, grote verzoendag... dan zijn we klaar om Loofhuttefeest te vieren. En vreugde te bedrijven met het woord van God... en de dingen die hij daarin geeft. En dan, en dan, ja, dan, dan ziet dat er toch nog een beetje uit... zo'n zo loelaf alsof we aan het, uh, toch een beetje aan het spelen zijn ermee. Ik weet niet of u dat herkent... Maar dan, dan heb je zo'n lulaf en dan, dan doe je daar wat mee. Dat voelt zo raar. Het voelt zo vreemd. En dat komt misschien door naar mijn calvinistische achtergrond hoor. Maar je hebt dan een, iets in de Bijbel gelezen en dat ga je doen. Die takken, die doen ons denken aan die tuin van Ede. Want wat stond er in de tuin van Ede? Er stonden al die bomen. God had die tuin vol, vol met bomen gezet. Kijk, als het loofhuttefeest is, dat zou het ultieme feest geweest zijn, dat God zou kunnen zeggen, pak een boom en zet hem in je huis. Want we denken terug aan de tuin van Ede, nadat God het koninkrijk gaat herstellen. Dus zet nou een boom neer. Dat stond ook in de tuin van Ede. En bij de levensrivier, er zullen ook allemaal bomen staan. Maar God zegt niet, pak een boom en zet hem in je huis. God zegt, pak maar een aantal takken. Neem een aantal takken. Het is goed voor een boom om gesnoeid te worden niet om, om gerooid te worden. Neem een aantal takken en denk nou terug aan die tijd. En vooruit aan die tijd. Aan die bladeren. Kijk, in de loofwit verwelken ze nog. Als je deze een paar dagen neerzet, dan, uh, dan verdwijnt de groene, frisse kleur. Het is maar een, een herinnering, een, een denken aan. Een, een middel om onderwezen te worden. Maar waar ziet dat nou uit? He? Al die, die groene bladeren, die nu nog verwelken. In de tuin van Ede was het zo... Dat toen het misgegaan was, toen kwamen Adam en Eva en uh, die schaamden zich een beetje en die grepen naar die bladeren. De bladeren van die bomen. En ze bedekten zich ermee. En nu bedekken wij ons dus ook een beetje met de bladeren hè? en dan gaan we in een hut. We zijn bedekt met bladeren waar gaten tussen vallen en waar we de sterren helemaal kunnen aanschouwen. En we zien de bladeren om ons heen verdorren. Nou, Adam en Eva zagen dat in feite ook. Ze zagen dat die bladeren niet zoveel stand hielden en God gaf hen daarom ook andere kleding die wat beter geschikt was. Maar ook als, als God zijn tuin weer gaat vestigen op aarde, als hij de schepping gaat herstellen. En hij de mens weer ja, bij, de aard, bij de aarde, bij de grond gaat brengen waar hij voor bestemd is. Thuis in het land. En dan gaat het niet alleen om Israël. Want uh, het Jeruzalem dat in openbaring neerdaalt, is 2220 kilometer lang en breed en hoog. Nou, daar past het hele Midden-Oosten ongeveer in. En het zal heel de aarde bedekken. Heel de land, heel de aarde zal tuin van eden worden. Tuin van verrukking. Niet in één keer, want God legt het niet de volkeren op. Maar het zal gebeuren. Als hij komt en het Messiaanse Rijk vestigt. En daar lezen we over in, in openbaring 22 hoe dat zal zijn. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. En ik vroeg me altijd af als kind, in de hemel zal er geen zee zijn. Dat is een kristallen zee ofzo. En uh, dat, dat, dat vond ik niet leuk. Is er dan geen... Uh, waar, kunnen we daar niet zwemmen of zo? Maar er zal een rivier zijn. Net als in de tuin van Ede. Vanuit die bron... zal, zal één rivier komen... en die zal zich splitsen in vieren. staat er in uh, Genesis 2. En die gaat uit over de aarde. En daar liggen allemaal edelstenen tussen en goud. Nou, dat is een hof. Een tuin. Een plaats van verrukking... waar ik wel wil zijn... Ik weet niet hoe dat met u is. Helder als kristal die uit de troon van God en van het lam kwam. En in het midden van haar straat en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens. Die twaalf vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En daar komen die bladeren weer terug. Die bladeren die in onze loof werd verdorren en aan onze Lulaf. Die bladeren die Adam en Eva gegrepen hadden om hun schuld mee te bedekken. En dan zullen die bladeren weer beschikbaar komen voor iedereen. Die bladeren van die bomen in de hof. En die bladeren van die boom zijn tot genezing van heidevolkeren. Het kwaad zal verdwijnen. De misstap hoeft niet meer. We mogen dan thuiskomen. We laten het dan achter ons. We ontmoeten de God van vreugde. De God van leven. De God die ons die al het beste gunt voor ons. En daar mogen we thuis komen bij Hem. En als die bladeren, als we dan ons omringen met die bladeren, dan zal het alleen maar groener en frisser worden. En levendiger. Er zal geen enkele vervloeking meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal er zijn. En zijn dienstknechten zullen Hem dienen. Dat verwijst ook terug naar Genesis 2, vers 15. Er staat dat God de mens in de tuin van Ede zette om die te bewerken en te bewaken. Maar dat woord voor werken daar in het Hebreeuws dat, dat gaat niet over het uh, wieden of het snoeien of, of, of, of het ploegen of, of andere vormen van werk. Daar staat het woord avat, wat dus werken en dienen en aanbidden betekent. Als we daar komen hoeven we niet weer het juk van, van slavernij op ons te nemen om van, van acht tot vijf uh, het land te bewerken... Of, of, of weet ik wat voor productie te draaien. Nee, daar gaat het niet om. Als we bij hem komen, komen we thuis. Zijn we ontspannen. En dan kunnen we, dat zal wel genoeg te doen zijn. Een mens is geschapen om, om te doen. We zijn niet geschapen om, op de, om op, de, op de bank te hangen, zeg maar. Dat is niet goed voor ons gestel. Maar wat we doen... Toen we voor zijn aangezicht, voor zijn troon. In alle ontspanning, in alle vreugde. Dienen we hem, aanbieden we hem. In het beloofde land kreeg Israël daarom ook de Shabbat. Elke week een dag vrij, feest. En elk zevende jaar, een jaar dat ze ja, veel minder werk hadden. Daarvan konden genieten en elk vijftigste jaar. Er was eigenlijk een systeem dat erop gericht was om ook die momenten van ontspanning te kennen. Echt te ontspannen. ...voor God te zijn. Feesten vieren met hem. Feesten vieren met hem. En dat is wat wij ook weer wat meer moeten leren... ...om gewoon feesten vieren met hem. Vreugde te bedrijven. Het begint allemaal met een roep. Een shofar. Een stoot op de shofar. Wek je op. Kom op. En, en ga mee op reis... ...naar het onbekende land. En als je dan dingen leert en zijn woord... ...en je doet het... ...dan is dat een vreugde om te doen. En dan gaan we op weg... En dan zijn we eerst misschien nog een beetje zo. En dan uh, hebben we goed moeite om alles vooruit te krijgen. Maar uiteindelijk worden we een vrij volk. We zijn aan elkaar gegeven als een familie. En we worden als zonen en dochters weer verbonden aan de vaderen. Aan het woord van God. En we gaan op reis. Want het gaat niet alleen om deze woorden. Het gaat er ook om wat God tot ons hart spreekt. Wat Hij tot ons spreekt. Dat we die weg gaan. Door zijn woord heen. En door zijn geest. En dan zijn we op weg. En dan groeien we. En op een gegeven moment kunnen we die slavenkleren kunnen we van ons afwerpen. En dan kunnen we die kar laten staan. En dan gaan we het, dit... ja dan groeien we erin. Dan worden we een vrij volk. Een volk van vrijheid. Die samen gebonden wordt in een familie. En samen mag leven als één grote familie. En hersteld mag worden met de schepping in het beloofde land. In het Messiaanse Rijk. Amen.